Profesieën in vervulling 2 dat is de tweede keer al uh, dat we nadenken over de tijd. Dus uh, ja, van de afgelopen 2000 jaar. Er zijn mensen die zeggen. Dan komen er helemaal geen profetieën tot vervulling. Tussen het jaar 70 en 1948. Maar nou, dan denk ik juist. Dan ga ik eens even opzoeken. Wat er wel over geprofiteerd is. En toen kwam ik uit in Genesis 26. Isaac in Gerar. En uh, ik ga de, de vorige keer heb ik er ook over gesproken. En toen heb ik geprobeerd om alle... Uh, ontdekkingen die ik deed helemaal te verklaren... van begin tot eind. En dan, dat is ongelooflijk ingewikkeld wordt het dan. Uh, dat zal ik nu dus proberen niet te doen. Maar gewoon simpel te zeggen wat het betekent. En dan lijkt het soms wat suggestief. Misschien. Maar dat heeft er dan mee te maken... dat ik gewoon probeer te zeggen waar het over gaat. Wat het nou betekent. Als je het suggestief vindt... of je hebt vragen of zo... ik zal proberen ook een paar keer even te zeggen van... Uh, uh, zijn er vragen... Dan uh, kun je daarop inhaken. Maar even proberen dan niet mijn verhaal te onderbreken. Dan uh, komen we een eind verder. Goed. Genesis is het eerste boek van de Torah of Bereshit in het Hebreeuws. En uh, dat is een heel bijzonder broek, boek. Ik heb het hier uh, de bron van de Torah genoemd. Omdat in Genesis de wereld en de hemel en de aarde worden geschapen. En heel de natuur en het menselijke geslacht en Abraham en alles wat eruit voortkomt. Heel Gods plan en alle profetieën en heel de wereld, alle tijden en al zijn wetten. Heel zijn Torah zijn verborgen, zijn besloten in Genesis. Dat is een heel bijzonder boek en, en vaak door verhalen, door gelijkenissen. Dus ja, je moet een denkslag maken. Dat vraagt God ook van ons. Dat we, als we die verhalen lezen... Moet je maar eens opzoeken in Psalm 78... Dat zijn, dat zijn raadselen. Dat zijn gelijkenissen. Die je, waarbij je moet speuren naar wat het betekent. Je moet je oor neigen. Dat betekent goed luisteren. Wat wil God er nou mee zeggen? Wat betekent het? En in Genesis... Um, lezen we drie keer over een hongersnood... Ja, en later nog een keer bij Jozef. Maar drie keer uh, vindt er een hongersnood plaats, waardoor uh, Sarah bij de Farao terechtkomt, want Abraham trekt naar Egypte. En Sarah, dat is een knappe vrouw, die wordt door de Egyptische soldaten meegenomen en die mag naar de farao toe. Later gebeurt het weer, uh, uh, is er een hongersnood, dan gaat Abraham met Sarah naar Abimelech, bij de Filistenen. En ja, hetzelfde verhaal. Gek genoeg uh, had hij van die eerste keer nog niks geleerd. En dan een, een generatie later met Isaac gebeurt het weer. De bruid wordt steeds van de bruidegom gescheiden. Maar dat is niet dat dat nou... Uh, ja, uh, uh, we kunnen dat soms op kinderbijbelniveau lezen. En dan zeggen we van, ja, nou dit gebeurt er. Ja, ja, ja. En dan gaan we maar gewoon naar het volgende verhaaltje. Maar dat is niet de bedoeling. Want het is een gelijkenis. En je moet gaan luisteren naar wat het betekent. Gaan zoeken naar wat het betekent. En wat betekent het? Heel simpel. Zo wordt Israël de bruid. De bruid van God. Steeds van God gescheiden. Israël gaat in ballingschap. En de eerste keer is al in, uh, in Genesis. Als Jacob met 70 zielen naar Egypte trekt. Zara bij de farao. Genesis 12 is dus profetisch voor Israëls ballingschap. ...van 400 jaar in Egypte. Net als in de ballingschap in Egypte... Worden, ...zijn er plagen die het einde van de ballingschap aankondigen. En zo zie je ook in Genesis 12, vers 18 meen ik... ...dat plagen een einde maken aan Sarah's ballingschap. Nou, en de tweede ballingschap van Sarah bij Abimele... ...gaat over Israël's ballingschap in Babylon... En net zoals de Medo-Persen Israël vriendelijk gezind waren... ...was Abimelech ook Abraham vriendelijk gezind. Ik ga er even snel doorheen, dus u mag het gelijk weer vergeten. De bedoeling is dat we hieruit komen. Rebecca bij Abimelech. Israëls ballingschap in het Romeinse Rijk. Derde ballingschap van Israël. Dat Israël wordt gescheiden van haar bruidegom. De tempel wordt verwoest... En Israël trekt in ballingschap. Daar gaan we het dus weer over hebben. En we hebben al gezien waar dat, uh, wanneer dat plaatsvindt in het jaar 70. Dus zoals Isaac naar Gerar gaat, gaat Israël het Romeinse Rijk in. In het jaar 70. En uh, het bijzondere is, uh, Isaac had twee zonen waarmee hij in ballingschap ging bij de Filistijnen. Jacob en Esau. We lezen er verder niet zoveel over in Genesis 26. Maar ze zijn er wel. Want hoofdstuk 25 zijn ze al geboren. En heeft Esau uh, uh, zijn eerstgeboorterecht geboorterecht al verkocht. Dus ze zijn daar aanwezig. En dat zien we ook. In die Romeinse ballingschap. Die heel lang duurt. Want dat is wel begonnen in het jaar 70. Maar die is eigenlijk nog steeds niet afgerond. De tempel. ...zoals die zeg maar, door Ezra werd ingewijd, de tweede tempel... ...dat moet opnieuw gebeuren om die derde ballingschap af te ronden. Dus de derde ballingschap is nog steeds niet over. En over die afgelopen 2000 jaar, zoals Isaac twee zonen had... ...heeft Israël twee huizen in deze ballingschap. Joden en christenen. En uh, dan moet je dat eigenlijk een beetje voorstellen, heel letterlijk een huis... Het christendom is een huis en uh, uh, het jodendom is een huis en er komen christenen komen in het christendom en joden komen in het jodendom, een kerk en een synagoge dat zijn twee huizen betekent niet dat iedereen in het huis dus uh, gered is of bij het uiteindelijke Israël hoort, bij het Israël van God zoals uh, gelaten 6 vers 16 zegt maar dit zijn de twee huizen waar je moet zoeken en soms lijkt het ene huis een beetje op Ezou. Uh, ik vind vooral het christelijke huis vaak een beetje op Ezou lijken. Uh, een beetje achterloos. Maar goed, een andere keer kan het ook andersom zijn. Het gaat erom dat het typen zijn, beelden van. En, en we zijn broeders. En we gaan niet zo goed. Met, we staan niet op goede voet met elkaar. Tenminste, in de geschiedenis niet. Het begint wat beter te worden. Israël in ballingschap. Genesis 26. Het verhaal wordt twee keer verteld. In vers 1 tot 11 daar staat het de eerste keer verteld. En dan gaat in vers 12 gaat het verhaal helemaal opnieuw bij het begin beginnen en wordt het nog een keer verteld. Dus vers 1 tot 11 is eigenlijk een samenvatting. En vers 12 tot 33 is de hele openbaring. Nou, wat gebeurt er? In, uh, in de samenvatting uh, lezen we dus al uh, wat de reden is dat Isaac uh, in ballingschap gaat. Uh, vers 3. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. En moet je dat nou eens profetisch doorzien naar de tijd na de ballingschap? Van de Romeinse ballingschap. Ik zal de eetgestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En uw nageslacht zal al deze landen, zal ik ze geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde, zo letterlijk staat het er, gezegend worden. Nou, toen Genesis geschreven werd... Toen was de kerk nog niet uitgevonden, was er nog geen zendingsmissie geweest. En wat gebeurt er tijdens de Romeinse ballingschap? Nou, Ik heb hier een plaatje gevonden uit de negende eeuw. Al deze landen, overal is dat boek verspreid. Overal. Dat is ongelooflijk. Wat er in het eerste millennium eigenlijk al gebeurd is. En dat wordt dus in meer details uitgelegd uh, vanaf vers 12. Even kijken hoor. Ja, dit is nog even een andere, want wie is Abimelech? Dat is ook een andere basis. Daar heb ik de paus voor ingevuld. De paus, hè, die, dat is uh, de Abimelech. Abimelech betekent mijn vader, de koning. Nou, ik ken wel wat titels van de paus die daarop lijken. Hè? Pater, patria, weet ik veel. En uh, nou ja. Mijn vader de koning, zijn generaal is Pichol. Mond om allen te regeren. Betekent dat? P is mond. En gol, ja, of van kaal in het Hebreeuws allen. Mond om allen te regeren. De generaal van Abimele is dat. En dat is eigenlijk precies wat het Vaticaan doet, hè. Het is bischopszetel. Die, die bepaalt wat er geloofd wordt in de kerk. Die bepaalt wat er gezegd wordt. Die heeft als generaal eigenlijk de dogmatiek van jullie geloven dit. En dat bepalen wij. Zie. Dat is gewoon geschiedenis. En later, of eerder ook in Genesis 12 is de vader ook daar ook. En als je dat in het Hebreeuws bekijkt. Dan heb je weer die, P, die letter P. Die dus ook bij Pichol dus ook mee begint. En dat betekent mond. En wat staat hier? Een reish en een A-in. Wat, wat voor woordje vormt dat? Ja, die, die twee letters. Als je die, die eerste p en die uh, he wegdenkt. Ra. Kwaad. Kwaad. Ra. Mond. Dan krijg je dus mond van kwaad. Dat is bizar. Van kwaad. Nou, dan, dan denk ik aan, aan Daniel 7. Waar staat, de, en hij zal grote dingen spreken. Hè, de zoon van wetteloosheid zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste God. En hij zal tijden en wetten veranderen. En nou, ze zullen hem gegeven worden. En ze zullen hem gegeven worden in zijn hand. Hè. Net zoals. Rebecca in de hand van Abimelech gegeven wordt voor een tijd, en dat is dus precies wat ra is, hè? Want ra wordt met kwaad vertaald, maar in het Hebreeuws heeft dat de betekenis van stuk breken, kapot maken, in, in, in, ver, Verbreizelen. Dus Gods wetten worden kapot gemaakt, zijn tijden verbrijzeld. Dat is wat er gebeurt als je Daniel 7 erbij pakt. Het pausdom. Maar omdat wij dit vanuit Genesis 26 bestuderen, de eerste fundamenten eigenlijk van de profetische uitleg, komen we op een heel ander beeld uit van de antichristen, gezegd. dan als je in openbaring begint of in Daniel. En dat, dat zie je hier heel duidelijk, want... Isaac die gaat eigenlijk eens op goede voet met Abimelech. En Abraham ook in hoofdstuk 20. Hoe kan dat? Hoe kun je nou op goede voet staan met de antichrist? Dat kan toch helemaal niet? Maar dat is, dat is wat we zien als vergenis is er bij openslaan. Nou, dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, dat is heel eenvoudig. Want als de Bijbel de zoon van wetteloosheid aanwijst en het systeem, het huis wat hij bouwt, dan is dat verwerpelijk. Het stuk breken van Gods wetten en zijn tijden, dat kan niet. Dat is verwerpelijk, dat is kwaad. De Bijbel noemt dat gewoon kwaad. Verbreizeling. Maar, wie erin zit, is ook gewoon een mens. En die kan heel oprecht zijn. En die kan heel goede dingen doen. Als er farao's zijn in de Torah en Abimelech's, die God kunnen eren, de hoogste God in de hemel... Wie zijn wij dan om te zeggen van jij bent paus geweest? Nou, jij zal zeker branden in de hel. Alsjeblieft. Dus als we bij de fundamenten beginnen. dan krijgen we gewoon een open blik op de tijden. Vindt dat niet bijzonder? Dan hoeven we niet met elkaar gelijk uh, uh, hel en verdoemenis te prediken. Maar we zien gewoon eerlijk wat er gebeurt, Gods tijden worden verbrijzeld zijn wetten en daarom is hier uh, de bruid overgegeven aan de ballingschap en het pausdom de bischopszetel in Rome is nou eenmaal gegeven uh, voor een tijd om over de bruid te heersen dat is wat we hier lezen nou dan gaan we naar het hoofdstuk uh, 26 vanaf vers 12 en we gaan gewoon lezen en dan uh, volgen we de powerpoint Isaac zeide in dat land en oogsten in dat land het honderdvoudige, want Ja, wij zegen hem. Nou, dat is ook wat we zien gebeuren als Israël een ballingschap gaat in het jaar 70. Er wordt gezaaid, steeds weer gezaaid, en er wordt geoogst. Zodat nu overal waar je komt op de aarde, overal hebben ze wel van de Bijbel gehoord, van Jezus, van het Christendom, en de, de wegen zijn toegankelijk. De man kreeg aanzien. Ja, gaandeweg meer aanzien, zodat hij zeer aanzienlijk was geworden. Nou, dat gebeurde ook met het christendom. En het jodendom ook in, in, in Perzië. Hij had kudden kleinvee en kudden runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Nou, dat zie je ook in de eerste eeuwen. De Filistijnen, de, de Romeinen worden zo jaloers dat ze, ze beginnen te vervolgen. En uh, ja, dat, dat gaat niet goed. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven had, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. De verhalen, de, de Bijbelse verhalen waar de christenen mee kwamen en de joden, dat, dat, dat, dat werd tegen gestreden en dat werd vooral dichtgehouden. Dat mogen jullie niet... Dat is niet voor ons, zeiden de Romeinen. Totdat er een Romein kwam en die zei, ja, ja laten we dat maar wel doen. En die maakte er weer zijn eigen verhaal van. En dan kom, krijg je dus dat verhaal van Abimelech, wat ik net vertelde. Toen zei Abimelech tegen Isaac, ga weg van ons. Vers 16. Ik heb hem hier aangemerkt als het eerste. Punt. Ga weg van ons, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Wat is dat? Wat gebeurt daar? Wat is hier de betekenis van in de Romeinse ballingschap? Nou, wat gebeurt er? Het evangelie komt dus bij de, bij, bij, bij de Romeinse keizer terecht. En de keizer die zegt van nou, nu gaan jullie als kerk moeten een, een systeem bedenken waardoor, het bekend, waardoor we er een staatsreligie van kunnen maken. En zo wordt het christendom een staatsreligie. Maar ja, daar is niet iedereen welkom, want dat bepaal ik wel wie er in het huis komt. Wordt er gezegd door de keizer, of nou ja, hij zegt, dat mogen jullie dan bepalen. Dus hij geeft een missie aan al die bischoppen van heel de wereld die er toen bij kwamen. Jullie gaan bepalen wie daarbij hoort en wie niet. Nou, en zo worden alle ketters veroordeeld... Uh, ...iedereen die een visie erop nahoudt... ...die, uh, uh, die, die, die wij niet willen... Hè, ...zeiden die bisschoppen... ...die mag vertrekken. Kijk, daar zit die keizer... Oh, ...daar zit die keizer Constantijn... ...en daar zit volgens mij Athanasius... ...en daar zitten we dan... Uh, ...op het concilie van Nicea... ...325. En uh, ja, dan wordt even bekokstoofd van... Uh, ...nou, dit, dit wordt de staatsreligie, ...dit is het beginpunt, of ja... ...ongeveer... En uh, iedereen die een andere mening op nahoudt, hoort er niet bij. Ga weg van ons. Want u bent veel machtiger geworden dan wij. Ja, daar hoort uh, openbaring 12 vers 6 bij, want alle ketters en iedereen die dus gewoon de Bijbel wilde blijven lezen, uh, zoals de, in de eerste drie eeuwen ook, op een Joodse manier, ja, die uh, moeten vertrekken. En de vrouw die vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. En die woestijn, als je dat in Ezekiel 20 leest, dat is een beeld van de volkeren, de ballingschap onder de volkeren. Israël. En dan denk ik, ja, als jij leeft uit de Torah en uit de bronnen die God gegeven heeft, dan krijg je een plekje in Israël. Dat is wat Romeinen ook zegt, dan word je geënt op de edelo lijfboom. En zo gingen alle volgelingen van Yeshua in het jaar 70 ook vrijwillig. Want ze zagen de Romeinen komen en ze dachten, ja, dit is, dit is verzegd, dit is profetie. Dus wij gaan vrijwillig en toen zijn ze naar Petra getrokken en van daaruit verder de wereld in. Vrijwillig. Ga weg van ons. Nou, maar goed, dat ging redelijk, dat ging nog geen redelijk. Kijk, als je ketters was, dan, dan, dan, uh, dan hoorde je er dus niet bij. Maar wat gebeurt er ook? Het opgraven van de putten in vers 18. Dan lezen we vers 17. Toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar. En daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op, die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden. En die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. Waar gaat dat over? Ik denk dat uh, toen de Christen een joden begon te groeien, gingen ze de Bijbel uitgeven, opnieuw uitgeven. Dat was natuurlijk door Ezra gebeurd en er waren verschillende heel wat boeken bijgekomen. En nu was, zijn we een paar eeuwen verder. En uh, ja, de Bijbel wordt uitgegeven. Dit is een, uh, uh, een uh, Jerom. Dat is een heel belangrijk uh, man geweest in uh, het jaar 400 uh, of in de vierde eeuw, 5e eeuw. Die heeft alle handschriften verzameld. Er waren toen ook al latijnse vertalingen, maar ook Griekse en Hebreeuwse. En hij deed ook heel veel met het Hebreeuws. En die vertaalde de Bijbel, die maakte een redactie, een Bijbelredactie. En die is eigenlijk bekend geworden. In de Rooms-Katholieke Kerk geldt de redactie van Jerome nog steeds als de enige ware Bijbel. Maar Jerome was niet de enige. Er zijn er meerdere geweest. Zo is ook de Peshitta in die tijd ontstaan. De Arameese vertaling van het Nieuwe Testament bijvoorbeeld. En andere redacties ontstonden. In Ethiopië had je een bijbel met tachtig bijbelboeken. Daar werden de Hebreeuwse geschriften ook in opgenomen. Nou, en zo zijn de verschillende putten gegraven eigenlijk. Door de bijbelboeken en de profeten en de koningen. En alles te verzamelen en in een boek uit te geven. Hier is een put om uit te putten. Om het levende water te kunnen drinken. En het werd verspreid. Dat gebeurde er. En bronnen van hel gingen stromen en die stroomden tot het einde van de aarde. Totdat ze weer werden dichtgestopt. Toen kwam er een, een uitleg over, uh, van, uh, ja, nou, dit betekent alleen maar dit. En als je dat niet gelooft, dan begrijp je de Bijbel niet. Nou, dan ga je het weer dichtstoppen. Dus die putten werden ook weer dichtgestopt, helaas. Maar ze werden opgegraven en ze werden dichtgestopt. Vers 19. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water wauw een bron van hel de herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden dit water is van ons hij gaf die put de naam Esek omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden nou als je de ruzie ziet in het eerste millennium tussen de ware uitleg en de ketters orthodoxe en heterodoxe er is ruzie over die bronnen Ongelooflijke ruzie. Wij hebben de ware bron. Nee, nou, nu moeten wij hem hebben. En, nou, dat gaat niet goed. Vervolgens groeven ze een andere put. Maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij hem de naam Sidna. Dat betekent vijandigheid. Vijandschap. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put. En daarover kregen zij geen oneenigheid. Hé. Hey. Dat is een interessante. Zouden we die ook profetisch kunnen zien? In de afgelopen 2000 jaar? Daarom gaf hij hem de naam Rehobot. Ruimte betekent dat. Want zei hij, ja, we heeft ruimte voor ons gemaakt. En wij zullen vruchtbaar zijn in dit land. Welke put zou dat nou zijn dan? Wist u dat buiten het Romeins Rijk, het Romeins Rijk ging ongeveer tot hier, hè? Zoiets, zo daar. En daarbuiten daar had je de persen. De Romeinen hadden daar steeds oorlog mee. Maar een van de apostelen, Thomas, die ging over de grenzen. Want die hield zich niet aan het Romeinse Rijk. En die ging daar prediken, het evangelie prediken. En een compleet volk bekeerde zich tot het christendom. Het Assyrische volk. Waar Jona naartoe geweest was, naar Nineveh, om te prediken. Het Assyrische volk bekeerde zich tot het christendom. In de eerste eeuwen. En wat gebeurt er? Die christenen, die christenen daar buiten het Romeinse Rijk, die dus helemaal in het oosten zaten, die, die ontwikkelen helemaal zelfstandig. Omdat, ja, die bischoppen in Rome, die hadden wat te zeggen over het oosten en het westen van het Romeinse Rijk, maar die gingen daar niet buiten. Dus ze deden wel hun best aanvankelijk om de om één geheel te blijven. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Er was zoveel ruzie in het Westen. Ze gingen onafhankelijk, zelfstandig verder. En wat gebeurt er? Ze hebben een missie, jongen. Ze, ze verbreiden het evangelie overal. En overal, tot in Mongolië daar aan toe. Tot in China en de, de Stille Oceaan. Er zijn overal kloosters en, en, en bischoppen van die Assyrische Kerk te vinden. En het zuiden van India. Overal komen ze. Het hele gebied. Heel Azië. Er is ruimte. Gegeven. Dit is de grootste kerk in de geschiedenis. Rehobot. Geeft Genesis. Als naam aan deze kerk. Is dat niet bijzonder? Het staat gewoon in Genesis 26. Vers 22. Ze kregen er geen oneenigheid. Geen onenigheid die Assyrische kerk. Ze waren één kerk, gebaseerd op de Torah. Daar hadden ze niet één kansel staan, maar twee. Twee lessenaars voor in de kerk. En op de ene werd het, werd het Torah gelezen, en op de andere het Evangelie. En die kregen ook een naam, die twee uh, lessenaars. En de ene heette de Bima, serieus waar, dat was de Bima waarop de Torah gelezen werd. En de andere heette de Gagolta. Dat is in Aramees voor Golgotha. Waarop het Evangelie gelezen is. Is het niet bijzonder? Als reactie op Nicea is er een, een, een, een, een monnik geweest uit deze kerk, Assyrische kerk, en dat is vader Afrahat. Daar heb ik pas op mijn website een stukje over gezegd. Want die gingen, ze haakten af. Toen Nicea één antwoord per se moest gaan. Proclameren waar iedereen zich aan moest conformeren toen zei de Assyrische kerk nee, dat vinden we niet bij ons ze bestaan nog maar ze zijn nu verdeeld ergens in de 14e eeuw kwam er een, uh, een Romeinse missie op gang die ze ontdekte opnieuw eigenlijk en die zeiden jammer jullie geloven de verkeerde dingen en, uh, en toen is daar een hoop ruzie over geweest. En na een eeuw ongeveer, toen is, heeft er een deel van die kerk gezegd, oké, okay, wij schikken ons naar Rome. En dat is dan de Galdeeuwse kerk geworden. En uh, later is het nog verder versplinterd. En dat is eigenlijk heel tragisch afgelopen. Maar er is nog een, een kern, de Nestoriaanse Kerk, een kern, de oude kerk van het oosten, die je daar dus aan vasthoudt. En ik heb in Nederland ook contacten met deze kerk. En dat vind ik heel bijzonder om, om zo deze getuigen door de eeuwen heen van dichtbij te mogen kennen. Ja, uiteindelijk werden ook deze putten verstopt. Ja. Maar, en, en, de, zij hebben wel het Semitische bewaard. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament en het is eigenlijk tot 1914, de Eerste Wereldoorlog heeft eigenlijk de laatste klap gegeven en in 1914 is eigenlijk de laatste slagkracht verdwenen, bij deze mensen Maar goed, dat is een heel verhaal, kan ik een andere keer nog verder over vertellen maar dat is, dit is ongelofelijk wat God gedaan heeft, en dit is wel een kerk, die zich dus op heel de Bijbel baseren en die niet de oneenigheid zocht ze, ze wisten, we zijn ballingen we zijn vreemdelingen op deze wereld. Dus dan ga je toch niet zeggen van dit rijk is nu het rijk van Christus zoals in Rome. Nee, natuurlijk is dat niet het rijk van Christus. Dat komt nog. Dan moet eerst je zelf terugkomen. Zo simpel is het. Maar nee, Rome zegt nee, het koninkrijk van God is er al. Nee, zo werkt het niet. En hier is dan reobot, de put waar ruimte is geschapen zonder gaan nou, naar vers 23 hij vertrok vandaar naar Beersheva en nu komen we dan in de, in de slot eigenlijk terecht en ja verscheen hem in die nacht en zei ik ben de God van Abraham uw vader wees niet bevreesd want ik ben met u ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham mijn dienaar. Nou, angst is wel logisch. Ook als je het, uh, gevolg, het vervolg van de geschiedenis blijft volgen. Um, al die putten worden weer dichtgestopt. Uh, de Bijbel wordt weer een gesloten boek. Dan weer zus, dan weer zo. En uh, ja, het is best triest. En, en, en er ontstaat ook vijandschap. De putten uh, in vers 20 en 21 heette Essek. Ruzie En zit naar vijandschap. Dat laat dus de, het verloop zien. Hoe dat van een, een, een ruzie over de waarheid... Verzandt in letterlijke vijandschap. Nou, dat, dat kennen we natuurlijk in het tweede millennium. Dat uh, werd letterlijk oorlog. Ging, letterlijk gingen soldaten optrekken. En uh, je kreeg de kruistochten. En... Uh, de, de, de, de islam was eigenlijk in de 6e, 7e eeuw ontstaan. En die was aanvankelijk helemaal niet zo oorlogsgezind en zo extreem. Maar na de kruistochten, toen hadden ze het geleerd. Dan hebben ze het van het Westen eigenlijk geleerd. En toen werd het ineens heel vijandig. En ja, die, want die Assyrische kerk. ...dat de, eigenlijk is pas in de 14e eeuw... ...dat is na de kruistochten... ...is de vervolging begonnen. Enorme, grootschalige vervolging... ...door de islam... ...op deze kerk. Dat is verschrikkelijk. Timur Lenk... ...is een, een Turkse... ...ottomaan. Een van de grootste... ...gruwelijke... Uh, ja, ...vervolgers van het christendom. Geïnspireerd door de kruistochten. Geïnspireerd door het Westen. Want voor die tijd... Hadden zij een, gewoon een aanvaarde positie, ook onder de islamitische heersers. Zij konden hun universiteiten bouwen. En ze hadden gewoon dialogen met elkaar. En ze kregen hoge functies aan het hof, islamitische hoven. Dat was gewoon een, een vredige samenleving. Maar ja, toen ging het mis, toen kreeg je vijandschap. En ja, er verschijnt als het allemaal zo misloopt. We zien dus de vijandschap ontstaan in openbaring 12, zijn er nog wat vers over te vinden. Um, en de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En zodra de draak zag dat hij op aarde was neergeworpen, gingen de vrouwen vervolgen die het mannelijke gebaard had. En dat is wat je ziet. Er komen enorme vervolgingen in het tweede millennium. Dat het niet leuk meer is. Dus dat Isaac hier met vrees en met angst te maken heeft. En dat God hem daarop ja, aanspreekt. Dat heeft profetisch hiermee te maken. Maar ik ben met u. En ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken. Omwille van Abraham. Mijn dienaar. En ook in al die donkere eeuwen is het, ja, het, een bekend gezegde, het bloed der martelaren, bleek het zaad van de kerk te zijn. En toen bouwde Isaac daar een altaar. En hij riep de naam van Yahweh aan. Nou, en dat is wat je doet als je in grote stress zit, in grote vijandschap, met grote vijandschap te maken hebt, dat je het niet meer weet. Uit wanhoop roep je de naam van Yahweh aan. Daarom begonnen ze er pas mee in de dagen van Enos, niet gelijk toen ze uit de tuin van Ede verbannen waren, maar twee, drie generaties later. Omdat toen de oorlog ontstond. Doodslag, geweld. En dat, dat, dat zet ons aan om de naam van Yahweh aan te roepen, want daar zijn we niet voor bestemd om te sterven. Al zal ook mens moeten sterven. en hij riep de naam van Jawe aan maar wat gebeurt er nog meer in vers 25 en de dienaren van Isaac groeven daar een put opnieuw als er die vijandschap geweest is en je wordt weer in de, je vindt weer een nieuwe plek in ballingschap dan kun je opnieuw een put graven opnieuw de Bijbel gaan bestuderen en zoeken naar de wonderen die God wil openbaren de geheimen die hij wil bekendmaken en daarom moeten we nooit nalaten om te graven. En putten te graven, zodat de bronnen van hel. Want die zijn daar. God heeft zijn geest gegeven. Om, de, om ons te leiden bij het lezen van zijn woord. En dan komt het einde van de ballingschap. In vers 26 tot en met vers 33 gaat het daarover. En in de samenvatting van het verhaal lezen we in vers 8... Toen hij daar lange tijd geweest was, gebeurde het dat Abimelech, de koning van de Filistijnen, uit het venster keek. Dit gaat dus ook over het einde van de ballingschap. Na lange tijd staat er. En hij zag en zie Isaac, was zijn vrouw Rebecca was met haar aan het lachen, staat er letterlijk in het Hebreeuws. En dat vinden we hier uitgewerkt, hoe dat, hoe dat, dan, hoe dat dan gaat plaatsvinden. Vers 26. Toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vriend Achuzat en zijn bevelhebber. Daar heb je een piegel. Isaac vroeg hem: waarom komt u naar mij toe terwijl je mij haat en terwijl je mij weggestuurd hebt? Nou, een logische vraag. En als je dat profetisch ziet, dan zie je al de pauze komen, bij de ketters op de deur kloppen, zeg maar. Uh, bij Israël. Waarom kom je naar ons toe? Wat heb jij met ons van doen? Je hebt ons vervolgd al die eeuwen. Joden mochten er niet zijn. Die moesten gedwongen bekeerd worden tot het christendom. En noem maar op. Wat kom je nou doen? Ze antwoorden. We hebben duidelijk gezien dat Yahweh met u is. Wauw. Daarom hebben we gezegd. Laat er toch een overeenkomst onder ede tussen ons zijn. Tussen ons en u. Laten we een verbond met u sluiten. Zie, daar zit daar de paus. Johannes Paulus II. Nou, nou, nou, kijk. Kijk. kijk daar zit hij. Samen met alle afdelingen van verschillende Joodse huizen. met vertrouwen vertrouw hem niet nee, nou uh, hij, heeft, hij heeft het uitgelegd hij heeft het uitgelegd en zoals hier staat, wij hebben duidelijk gezien dat Yahweh met u is, daarom hebben we gezegd laten er toch een overeenkomst tussen ons zijn dat deel is dus al gebeurd dit is wat de paus zei toen dus uh, uh, uh, het Vaticaanum II dat is een concilie geweest vanuit het Vaticaan, vanuit het Romeinse christendom om, uh, om de, de band met Israël te herstellen. En uh, dit is er dus gezegd. Dit is er uitgewerkt. Dit is een uh, samenvatting ervan. In de Nostra Atata wordt de geestelijke band tussen de christenen en het joodse volk bevestigd. Dat de kerk het oude testament van Israël kreeg. Dat de kerk voedsel krijgt uit de wortel van de edele olijfboom. Israël. Waarop de wilde scheuten, de heidenen zijn geënt. Ja, dat, dat zegt hij Tom. Dat zeggen wij toch ook. Ja. Dit is Johannes Paulus II. Hier is veel discussie over natuurlijk, ja. maar het blijft Abimelech hier in het verhaal ook. En Isaac blijft wel te onderscheiden van Abimelech. Naar, ook naar deze man, naar de paus. Al onderzoek, alle geesten, als ze uit God zijn. Ja, ja, ja. Hier zit wel erkenning in. Het Joodse volk wordt erkend hier. Joden en Christenen zullen op een dag de Heer, Yahweh, samen aanbidden en Hem dienen met één stem Nee, dit, dit is dus werkelijk een overeenkomst tussen de Abimelech en, en Israël dit, dit, dit kan ik niet anders zien als dat en ik weet er is een hoop over te zeggen en er gebeurt ook een hoop ellende en ik zeg niet dat Abimelech Isaac is geworden dat zeg ik niet dat is het punt niet maar zoals Eddie al eerder zei over de, over de Shabbat. De Shabbat is een teken hè, tussen mij en mijn volk. En dat, dat zie ik de paus nog niet direct herstellen. En dan heb je ook nog uh, uh, talloze complottheorieën. Dus daar kunnen we eindeloos uh, over uh, doorgraven. Maar dat, uh, dit is even het punt wat ik wilde zeggen. En dit is een begin. Wij hebben duidelijk gezien, vers 28, dat Yahweh met u is. De, daarom... Hè, Joden en christenen zullen op een dag, jawe, samen aanbidden en dienen met één, één stem. Laten er toch een overeenkomst tussen ons zijn. Nou, een, een overeenkomst is er gekomen. Laten we ook een verbond met u sluiten. Dat is denk ik nog niet gebeurd. Dus dit is een, een eerste fase, dit is misschien een, een, een beeld van de toekomst, eh, zoals verschillende, uh, uh, door verschillende gezegd wordt. Het is allemaal nog niet zoals het hoort te zijn en zoals het moet te zijn, zeker niet. Ook nu is het koninkrijk van God nog niet aangebroken. Nee, natuurlijk niet. Yeshua is nog niet terug. Vers 29. Dat u ons geen kwaad zult doen zoals wij u niet aangeraakt hebben en zoals wij u alleen maar goed behandeld hebben en u in vrede hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de gezegende van Yahweh. Dus er komt, en sindsdien is er ook... Er ja, is niet geen veroordeling meer. Net wat je zegt. Ja, de pauze gaat zelfs met moslims en hindoe staan en zo aan tafel zitten. Maar daarmee is hij nog geen moslim of hindoe geworden. Dus er is ook meer over te zeggen. Maar Want ergens met iemand aan tafel zitten... Dat is alleen maar goed. Dat is heel anders dan dat je zo naar elkaar toe gaat. Toch? Trek, trek geen juk aan met de onderlogen. Ja, ja, ja, ja. Nou, en daarom hebben ze dit met Israël afgesproken. Ja. De, dit is met Israël gedaan. Ja, maar... maar niet met de hindoes en met de moslims hoor. Nee. nee. <laughs> nou, interessant om daar verder op door te gaan. Maar nou, ik probeer nu even een, een eind eraan te breien. Jij had nog een vraag. Ja. Hoe wist Gabriel mee van Isaac op hem werd? Ja. Nou, eigenlijk was het een optelsom. Hij zag dat Isaac gezegend werd. En als Isaac een put opgroef, dan zag hij, hij, hij werkelijk, hij proeft van het levende water. Wat kan ik dat nou veroordelen? Laat hem, hij wilde hem ruimte geven. Als, als bruid en bruidegom weer met elkaar gaan lachen, dat heeft ook te maken met als uh, Abimelech het weer ziet. Dan ziet hij dus Isaac en Rebecca, dat is het beeld wat, wat neergezet wordt in de Torah, in Genesis. Hij ziet dat Isaac en Rebecca met elkaar lachen. Gatzak staat daar, hetzelfde wordt al eigenlijk van de naam Isaac de bruid en de bruidegom, de bruid en de bruidegom. Lachen. hij ziet dat er een, een chemie ontstaat tussen de bruid en de bruidegom Yeshua en zijn bruid Israël hij zegt daar moet ik mijn handen van afhalen de... hij herkent het nou, als wij dan die putten opgraven, dan moeten we vooral blijven doen. En we worden blij en vrolijk. En, en, en, we, en we gaan feesten vieren. We gaan het Loofhuttenfeest vieren. Ja, natuurlijk gaan we het Loofhuttenfeest vieren. Want dat is een feest van vreugde, van blijdschap. Ziet uit naar het huwelijk. Wat gebeurt er? Nou, dan ontstaat er een heel, nieuwe, een heel nieuw fenomeen. En... En uiteindelijk denk ik dat de, dat de, dat de paus ook zal moeten erkennen van ja, die Messiaanse beweging, daar is iets gaande. Zij herkennen de bruidegom, zij herkennen die sjoer zoals die is. En nee, dat is niet inderdaad de Jezus zoals wij die in de geschiedenis gepredikt hebben altijd. Maar dat is een jood, een joodse rabbi. Nou en dat is precies wat er in vers 27 staat. Waarom komt u naar mij toe, terwijl u mij haat en mij weggestuurd hebt? Waarom komt er nu deze toenadering? Bijzonder hè? Dat het gewoon in genische staat. Ik, ik, ik word er helemaal verrukt van. En dit is dan een, een plaatje... In de toekomst zal het nog heel anders gaan, denk ik. Ik denk dat, ik denk dat het, het Vaticaan inderdaad gaat erkennen... dat de Bijbelse feesten terecht zijn. Dat die dingen die hij gebroken heeft... ook weer ruimte zal geven. Hij zal het niet herstellen voor alles en iedereen. Maar hij zal wel erkennen... En hij zal de bruid zien en hij zal de gelegenheid geven dat die bruid weer met Isaac verder kan. Dat is wat het verhaal zegt. Hij blijft Abimele. En hij blijft Abimele. Ja. ja. <laughs> Mooi hè? En wat gebeurt er dan? Als dat gebeurd is? Um, vers Vers 30. Dan heeft dus Abimelech erkend dat Isaac en Rebecca, zij zijn de gezegenden van Yahweh. Toen richtte zij voor hen een maaltijd aan en zij aten en dronken. Er zal feest zijn. Feest tussen Rome <lacht> ja, en Israël. Kunt je je voorstellen? Dat <lacht> kan me niet voorstellen. Nee, maar dat is het gekke met profetisch. Hè? God weet alles. Hij ziet alles voor de tijd. Hij ziet alles voor eeuwigheid. En, en het grootste wonder komt daarna. Vers 31. Zij stonden s'morgens vroeg op en zwoerden elkaar een eet. En daarna liet Isaac hen gaan en ze gingen in vrede bij hem weg. En het gebeurde nog op diezelfde dag dat de dienaren van Isaac hem kwamen vertellen over een put die zij gegraven hadden. En zij zeiden tegen hem, wij hebben water gevonden. Maar dit is een ander soort water. Hij noemde hem Sheva. Zeven. Zeven. En daarom is de naam van de stad B.R bron van Sheva 7 tot op deze dag en waar gaat dat over? BR is een bron en Sheva is 7 het zevende millennium dan wordt er een bron geslagen dan daalt Jeruzalem uit de hemel neer en Yeshua zal er zijn en er wordt een bron geslagen en het Messiaanse Rijk breekt aan Amen. halleluja ik denk dat de draak, hè, de draak van de Vaticaan die wordt opgesloten. In een put voor duizend jaar. Maar, maar het systeem zal blijven bestaan. Want als Yeshua komt zal hij niet in één keer heel de aarde regeren. Maar alleen Israël. En dan zal er een missie over aarde gaan. En in die missie zullen alle volkeren deel krijgen aan de feesten van Israël. Deel krijgen aan de vreugde van de herkenning van de bruid en bruidegom. Halleluja! veel profetieën verborgen in de Torah. Hè? Bijzonder. Bijzonder hoe God ons al van tevoren laat zien hoe het einde zal zijn. Dat Isaac en Rebecca elkaar weer herkennen als bruid en bruidegom. Als een beeld van Yeshua en Israël. Joden die Yeshua herkennen als de Messias aan de ene kant en christenen die de Torah herkennen als een bron van hel. Ja. En die herkenning dat heeft te maken met de vreugde het lachen van Isaac en Rebecca. En laten we dat vooral veel blijven doen. Dansen, lachen en feest vieren. Want de tijd komt dat die zevende bron zal opborrelen. En het levende water over heel de aarde zal geven. Dat is bijzonder. En dan weer zoals het in de psalm staat. dan zal heel de aarde gefundeerd zijn op de rivieren van levend water. Halleluja. Een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Met koning Yeshua op de plaats waar hij hoort, in Jeruzalem. Amen. Amen.